staat een foto met een ondergronds voorbeeld van een parkeergarage op pagina 28 staat bij de ruimtelijke uitgangspunten wordt ook de situatie getekend met een ondergronds parkeeroplossing met groen en uh, vervolgens als je half verdiept gaat parkeren en ik snap het hè, laat het ook duidelijk zijn want half verkeerd parkeren dat gaat ongeveer de investeerders uh, zeg maar uh, 2 tot 3 miljoen extra opleveren dus ik snap dat ze dit uh, graag willen uh, maar ...maar dan ga je ook het hele middengebied ga je optillen met anderhalve meter. Nou, en alle... Uh, situaties die uh, ik heb kunnen waarnemen op de tekening is het middengebied niet met anderhalve meter opgeteeld. En uh, dan uh, als laatste, uh, voorzitter, uh, door het verhogen van het maaiveld door half verdiept, uh, staat er uh, bij de uitgangspunten dat er een maximale bouwhoogte is van 14 meter. Nou, ik zie zelfs getekend een gebouw van vijf verdiepingen. Als daar een halve meter bovenop komt, is mijn vraag: blijven we binnen dan binnen? Die 14 meter. Dus ik vind het uh, ik vind het jammer, uh, ik snap. Dit volledig, uh, dat uh, dit wordt opgemerkt door uh, de investeerders dat ze dit uh, willen en uh, uh, ik zou het ook omarmen want daarmee uh, kan je dus ook het plan uh, waarschijnlijk uh, financieel uh, gezond maken. Maar uh, het heeft wel heel veel consequenties en ik zou toch de wethouder willen adviseren om eerst uh, de wijzigingen te laten aanbrengen in de notitie om vervolgens uh, het ons aan te bieden en Eventueel doet hij dat dan in een extra raadsvergadering volgende week als het echt haast heeft. De wethouder. Uh, ja, nou, de tekening is kunnen duidelijker, maar er is wel degelijk uh, aangegeven op de tekening met een stippenlijn waar het maaiveld ligt. En daar is ook in hele het hele ontwerp gewoon rekening mee gehouden. Dus het ontwerp is niet dat het ontwerp niet klopt... Maar daar is gewoon rekening mee gehouden. Ook in alle doorrekeningen is gewoon rekening gehouden met, met, met, met het van een half verdiepte parkeergarage daar te, te, te bouwen. En het is natuurlijk een duinlandschap en dat, daar zit beweging in. En daar wordt gebruik van gemaakt met die half verdiepte parkeergarages. En dat wordt gewoon in het plan opgelost zoals dat getekend is. ...en het, dat er nog dingen in detail uit moeten worden gezocht... ...en, en dat dat achter de komma moet kloppen... ...en dat de hoogtes achter de komma moeten kloppen... ...dat is in de verdere uitwerking naar het bestemmingsplan. De heer Kramer. Ja, voorzitter, de heer Bluis kan het bagatelliseren... ...maar het verbaast me ook dat het helemaal is doorgerekend... ...want wij hebben namelijk vragen gesteld over de doorrekening... ...en daar hebben we antwoorden op gekregen... ...dat er nog geen berekeningen zijn gemaakt. En eh, zelfs in het raadstuk staat dat zo gauw als dit vastgesteld is... ...de plan-econoom... Berekeningen gaat maken. Dus uh, ik krijg me zo langzamerhand de twijfels uh, hoe ik nu geïnformeerd word of geïnformeerd ben. U om... Mag ik daarop reageren? Ja, maar ik, kijk, het lastige is, dit agendapunt staat als punt 11 op de agenda. We, we dreigen nu een inhoudelijke discussie te gaan voeren over dit agendapunt. U zegt, ik wil in ieder geval het agendapunt uh, als college behandelen. Het is uiteindelijk aan de raad om te besluiten om het wel of niet op de agenda te, te zetten of te houden naar aanleiding van uw mededeling. Dus mijn voorstel is dat de inhoudelijke discussie zoals u nu gewisseld is bij agendapunt 11 wordt voortgezet. Dank u wel. Um, dan kom ik bij nog overige mededelingen vanuit de raad of het college dat is niet het geval dan gaan we weer loten um, in het kader van het feit dat wij niet meer digitaal vergaderen dus ook niet meer via de digitale weg stemmen dan kijk ik en dan is dat nummer 13 en dat is de heer van marlen dus bij een hoofdelijke stemming is de heer van marlen als eerste de beurt dan um, zijn we daarmee bij de opening, medeling en noting gekomen en dan komen we bij het vaststellen van de agenda. U heeft van het college een voorstel ontvangen om geheimhouding te bekrachtigen. Um, die geheimhouding was tot, 31, of tot 30 december 2021 eh, van kracht. Um, waarmee in feite de um, noodzaak voor de bekrachtiging door uw raad niet meer aan de orde is. Dus ik um, stel dan ook voor om dit punt van de agenda af te voeren met uw welnemen. Um, de mededeling van de heer Bluis hebben wij gehad. Um, gaat de raad verder akkoord met deze agenda? Voorzitter. Ja. Ja. Uh, gelet op de argumentatie uh, net van de heer Kramer zou ik voor willen stellen om agenda.11 uh, van de agenda af te halen. Goed, um, dan maak ik daar een rondje over. Um, dan ga ik even de verschillende versies langs. OPZ. VVD. Ik ben het eens met mijn eigen voorstel, voorzitter. Dank u wel. D66. Uh, nee, voorzitter. Tel jij even mee. Ja, uh, ik doe het even in uh, de voor PVV. Ja. CDA. Hey. Partij van de Arbeid. Tegen, voorzitter. GroenLinks. Tegen, voorzitter. GBZ. Tegen fractie drommel. Ben ik nog een fractie vergeten? Nee, dat is niet het geval. Ik kijk even naar de 4. Uh, ja, het is 8, 9, 8. Dus daarmee is het voorstel om punt 11 op de agenda te laten staan. Dan is punt 3 komen te vervallen. En dan komen wij thans bij de lijst. De vaststelling van een nieuwe algemene subsidieverordening gemeente Zandvoort, dat is... Oh, ik zie de heer Berg. Dank u voorzitter. Um, voor mij is het niet duidelijk, um, meneer Drommel, zou die wel of niet meestemmen voor het uh, Curridex gebied? Meneer Drommel heeft aangegeven dat hij niet deelneemt aan de beraadslagingen, maar wel meestemt. Maar, maar kan hij... De heer Berg. Kan hij dan wel meestemmen met het agendapunt? Dat kan. Agendapunt 4 hebben we vastgesteld. Dan agendapunt 5, de cultuurnota Zandvoort. 6. Herstelplan Corona-Zandvoort. Het verlengen van de financiële maatregelen voor ondernemers 2022. 7. Gezondheidsbeleid. En punt 8, het addendum bij de regiovisie Jeugdhulp zuid kennemerland en Eimond. En die stellen wij al een... Vast en dan komen we bij de bespreekpunten en dan starten wij met de prijsvraag jaar rond watersportcentrum. Aan de raad wordt voorgesteld de kaders voor de prijsvraag jaar rond watersportcentrum Zandvoort zoals vastgelegd in bijlage 1 vast te stellen en om een prijsvraagprocedure op te starten voor een jaar rond watersportcentrum. Ik geef als eerste het woord aan de fractie van de oudere partij Zandvoort. Dank u voorzitter. Um, voorzitter, het is uh, voor openzet nog steeds de wens om een jaar rond watersportcentrum in Zandvoort te realiseren. Maar niet zoals nu voorgesteld. Echter hoe bijzonder is het dan ook uh, deze prijsvraag. Er is geen inhoudelijk overleg geweest met de paviljoenhouders. Um, verbazend dat er vandaag een brief binnenkomt. Uh, die eventueel mogen inschrijven. Het om die reden niet bekend is of er überhaupt iemand geïnteresseerd is... ...om in te schrijven waarbij de wethouder in de commissie nog opmerkt dat zij denkt dat er misschien maar twee partijen geïnteresseerd zijn. Er geen gelijke kansen zijn voor paviljoenhouders die eventueel willen inschrijven op basis van de criteria uit uh, uh, prijsvraag. Er een realisatie van een paviljoen mogelijk is die qua afmetingen niet hoeft te voldoen aan de gestelde uit het bestemmingsplan... Ook getuigde inhoud van de prijsvraag op onderdelen, weinig historisch besef over de totstandkoming van jaar-rond-paviljoens en de afspraken die daarover toen zijn gemaakt. En er geen participatie met de directe omgeving en belangenvereniging heeft plaatsgevonden over de inhoud van deze prijsvraag en de consequentie die een realisatie zal hebben voor die, met die omvang. Was het niet de afspraak uit het amendement van 29 april 2019 dat de Raad eerst een discussie nodig zou krijgen voorgelegd en de kaders voor de participatie vooraf met de Raad zou worden besproken en worden vastgesteld? Helaas, jammer van deze vele inspanningen die zijn geleverd, maar met deze aanpak krijgt Zandvoort niet op korte termijn een jaar rond watersportcentrum. Een gemiste kans voorzitter, dank u wel. Dank u wel, ik ga naar de fractie van D66. dank u uh, nou ja je ziet uh, dat er heel veel uh, kan veranderen met de prijsvraag die uh, nu voor ligt want in 2019 hadden we nog uh, veel opspraak om het direct uh, te gunnen aan de spot inmiddels is uh, de spot in andere handen en leven we eigenlijk uh, drie jaar later bijna drie jaar later in eigenlijk een heel andere wereld maar wat ons, voor ons heel belangrijk is, is dat de, de gekozen selectiecriteria die nu gesteld zijn rond deze ja, watersporttent, dat alle strandpachters daarmee eens zijn. En die brief is voor ons, van, de, van, de, van de strandpachters is voor ons heel belangrijk. Het heeft de steun daarvan. En, en daarmee lijkt ons een eerlijk speelveld gecreëerd. En daarmee is het ook voor ons akkoord. Dus we hebben geen extra vragen en we zijn heel benieuwd naar het resultaat. Dank u wel. Ik ga naar de fractie van de VVD. Dank u, uh, voorzitter. In 2019 gaf de Raad de wethouder opdracht om met behulp van participatie met alle betrokkenen te komen tot een discussie of opinienota. Met daarin meerdere opties voor wat betreft de jaar rond paviljoens op het strand. Voor ons ligt nu, bijna drie jaar later, een ontwerpprijsvraag waarbij de bewoners niet zijn betrokken. Iets heel anders dan waarmee de wethouder op pad is gestuurd. De VVD heeft grote moeite met hoe de wethouder in dit dossier is opgetreden. Het plaatst ons ook voor een lastig dilemma, want wij zijn groot voorstander van een watersportcentrum en van de ambities die de gemeente Zandvoort op dat vlak heeft. We hebben echt een moeite met de procedure. Helaas constateren we dat dat niet de eerste keer is dat dit gebeurt. Het valt op dat dit college, in het bijzonder deze wethouder, moeite heeft met het zoeken van de afstemming en het bij de afspraken of binnen de kaders blijven. De raad vraagt bijvoorbeeld om een uitgewerkte business case voor het parkeerbeleid, compleet met scenario's en knoppen om aan te draaien. De wethouder levert een plan om parkeermeters aan te schaffen. Niet volgens afspraak dus. De raad vraagt ruimhartige compensatie voor getroffen eigenaren van de passagepanden. De wethouder houdt zich niet aan deze afspraak en komt met uitzettingen en rechtszaken. De wethouder zich toe te gaan... Het gaat er over de jaar rond paviljoen. We kunnen nou van alles erbij gaan halen, maar die evaluatie doen we eind maart, als het goed is. U haalt mij de woorden uit de mond, meneer Van Marlen. Kunt u het alsjeblieft beperken tot het onderwerp, meneer Hendricks? Dank u wel. Ja, en met zaken aanleiding van het onderwerp, voorzitter. De wethouder zegt toe parkeerplaatsen parkeerplaats te compenseren. Dat gebeurt vervolgens niet. Dan komt de vraag voorliggen hoe we om moeten... voorzitter... Ik vind Mevrouw het van de vervelend worden dat er uh, steeds uh, teruggehaald wordt op zaken die niet ter zake donder zijn. Het gaat over de... een jaar rond paviljoen en niet over wat de wethouder wel of niet heeft gedaan. En daarbij moet ik u dan ook nog wijzen op het feit dat u er nog onzin uitkraamt, ook op een bepaald punt. Want de wethouder is wel degelijk aan de slag gegaan over het parkeerbeleid... En er is wel degelijk een besluit genomen door deze gemeenteraad... dat er parkeermeters moesten komen. Want we zijn akkoord gegaan met betaald parkeren. Dus als u dan toch wat zegt, zegt dan datgene wat juist en waar is. Ik ben het eens met het feit dat we bij het onderwerp moeten blijven. Dan moeten we ook niet met elkaar dan vervolgens de discussie nog... toch met elkaar gaan voeren over andere onderwerpen. Dus mijn verzoek nogmaals, beperkt u tot het onderwerp. En aan de andere kant laten we ook niet vervolgens dan de discussie... op een punt doorvoeren dus de heer ik eh, graag aan u verder het woord ik heb nog drie zinnen voorzitter en eh, ja daar hou ik het graag bij dan komt de vraag voor liggen hoe we om moeten gaan met een wethouder die keer op keer dezelfde fout maakt een motie van wantrouwen of afkeuren het is jammer dat er niet zoiets bestaat als een motie van onkunde de vvd hoopt dat na de verkiezingen een college kan worden gevormd dat daadkrachtig opereert de afstemming zoekt en zich houdt aan afspraken dank u wel de heer de Graaf. Voorzitter, ik uh, neem heel erg veel afstand van de woorden van de heer Hendricks. Ik vind het niet kunnen wat hij op dit moment uh, naar voren brengt. Ik zou eigenlijk willen voorstellen om deze hele avond nu af te sluiten. Want de sfeer is beneden ieder pijl. Dus als mijn voorstel wordt aangenomen, dan vertrek ik liever naar huis. Dank u wel. Het ja, lastige is, we zitten hier in een zaal waarin we vanavond besluitvorming moeten voeren. Ik heb eerder aangegeven dat ik echt... Uh, ...vindt dat wij ons bij de onderwerpen moeten houden. Ik verzoek u ook ernstig om u in uw taalgebruik... ...en in de wijze van bejeging u netjes te gedragen. Dit is de laatste raadvergadering. Er zitten thuis mensen mee te kijken. Die moeten straks naar de stembus. En ik verzoek u echt... ...wees een visitekaartje voor deze raadzaal. Wees een visitekaartje voor Zandvoort. En zorg ervoor dat we gewoon op een oprechte manier... ...met elkaar een discussie kunnen voeren. Dank u wel. Voorzitter. De heer Drommel. Kleine, kleine aanvulling nog als u me toestaat. Want ik wou toch ook even uiten tot ik juist trots ben, ik denk ook vele anderen met mij, en de kennis en inzet van deze portefeuillehouder. Dank u. Waarvan akte, dank u wel. Ik ga naar het CDA. De heer Stefan. Dank u wel. Ik uh, zal de commissie inbreng uh, niet herhalen. Um... CDA is voorstander van uh, nou, watersport, durfsport. Uh, dat kan echt een aanwinst zijn voor, uh, voor Zandvoort. Dus daar zeg we volop ja tegen. Uh, we, hebben ook wat, we hebben wel wat uh, uh, um, zorgen ge geuit in, in, in de commissie. Um, maar nogmaals, die ga ik ook, ook niet, uh, niet herhalen. We, mis, misschien nog wel twee, twee aandachtspunten waar ik toch ik benoemd wil hebben. En toch even kort tel hoor. Als we het even toestaat. Even kijken. Eh uh, hoor. Nou, het is wel Moet ik ondertussen anders iemand het woord geven, ja, meneer Stefan, Misschien kunt u, u ik start, het zich herinneren. Ik heb een collega misschien een keer overnemen? Dat is, dat... Ja, meneer da, Ja, Dank u wel, voorzitter, dat u de gelegenheid geeft. Want ook al zo kan natuurlijk in deze raad, gelukkig. Uh, nee, de CDA heeft uh, uh, wel aangegeven dat het voor hem belangrijk is... Uh, dat het niet gaat om een uh, conferentieoord. Want dat hebben we natuurlijk besloten dat dat conferentieoord... Uh, met name bij Bernie's zou plaatsvinden. Dat, uh, dat is eerder... Uh, en besluit geweest. Dus uh, we hebben er aandacht voor gevraagd. En uh, uh, we hebben begrepen. En de wet zal dat nog een keer kunnen herhalen waarschijnlijk. Dat dat niet de bedoeling is. Dat het om conferenties gaat. Alleen uh, watersport gerelateerd. Dat het dus bijeenkomsten zijn die te maken hebben met de watersport. Dat is voor het CDA belangrijk. En uh, uh, nou dat zullen we dan, uh, uh, dan, uh, dan horen. Uh, dat is eigenlijk het belangrijkste punt. Uh, waar we er nog mee willen geven. Dank u wel. Dank u wel. Ik ga naar de PVV. Wie kan ik het woord geven? De heer Deen. Ja, dank u wel voorzitter. Ja, ook wij zijn uh, uiteraard een, een groot voorstander van een watersportcentrum uh, in Zandvoort. Dat, uh, daar is geen twijfel over. Maar we zeiden het al in de commissie, uh, voorzitter. We kunnen uh, in principe niet anders concluderen uh, dat uh, deze wet, wethouder op eigen houtje deze prijsvraag organiseert. En dat de raad totaal niet uh, in het proces meegenomen is. En ja, wat dat betreft heeft de heer Hendricks gewoon gelijk. Dat is niet de eerste keer. Er worden tevens een hoop kosten gemaakt, voorzitter. We zijn anderhalf jaar verder en als we dan vragen wat de verwachting is van het aantal paviljoens dat aan deze prijsvraag mee wil doen, dan is het antwoord waarschijnlijk twee. Ja, dat, dat vinden wij dan redelijk ondoordacht om hiervoor dit hele gebeuren op te tuigen met alle kosten van dien. Ga dan met die twee uh, om de tafel en regel het gewoon. Er zijn ondertussen al 50 vragen gesteld. Wij zouden er ook nog 50 kunnen stellen. Want zoveel vragen roept dit document namelijk op. Het is een enorm ingewikkeld stuk. Met allerlei onduidelijke kaders. Aangaande bouwlagen, puntenscoren, dubbele punten, bestemmingsplannen, knockout criteria en weet ik wat nog meer. Dus wat ons betreft, uh, en dat zult u begrijpen, voorzitter, kunnen wij met dit raadstuk uh, geen kant op. Dank u. Dank u wel. Ik ga naar GroenLinks, de heer Elgebaan. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik zal meteen maar even iets persoonlijks zeggen. En ik wilde dat eigenlijk niet doen, maar ik, ik heb heel veel, heel veel moeite met deze vergadering. En ik, ik moet het toch even kwijt. En dat, dat, dat ligt niet aan, aan wat er hier wordt gezegd, maar ik, ik ben trots op de functie die ik bekleed in mijn gemeente. En ik ben op dit moment niet trots. Ik kan dit niet uitleggen straks morgen aan mijn klas hoe wij hier met elkaar omgaan. En het stemt me echt bijna triest of emotioneel, om het beter te zeggen. Maar goed. Naar het punt. Um, er is veel gezegd in de commissie. GroenLinks ziet het vooral als selectiekader en we hebben ook een brief gehad van de strandpachters uh, en, en die, die stemt positief. We hebben een discussie gehad een aantal jaar geleden uh, die mondt nu uit in dit selectiecriteria waar de pachters achter kunnen staan. De pachters die een ambitie willen vervullen die wij als raad ook hebben namelijk een watersportcentrum. En het is een grote ambitie, het is een gedurfde ambitie en uh, bij durfsport hoort nou eenmaal durf. Dus wat ons betreft hou ik het kort en uh, kan GroenLinks hiermee akkoord gaan. Dank u wel dank u wel de partij van de arbeid mevrouw koper ja dank u wel voorzitter voorzitter watersport hoort bij zandvoort de partij van de arbeid ziet watersport als een kans om kinderen van jongs af aan in aanraking te brengen met de zee met sporten in de buitenlucht en met goede gezonde gewoontes en dat zijn doelen die we met elkaar gesteld hebben sport gezondheid toerisme en het faciliteren van een kwalitatief jaar rond watersportcentrum past hier dus prima bij uit participatie is gebleken dat alle partijen zo'n centrum zien zitten en dat punt hebben we dan mooi met elkaar bereikt. En dat er nu de kans ligt voor de vele pachters die de vorige keer aangaven dat er geen kans was om mee te dingen naar het jaar rond waterpaviljoen. Um, dat, dat hebben we dan ook bereikt. Um, het frame van de oppositie is helder, maar... Daar gaat het vandaag niet om. Het is geen afrekening van wie is uit welke coalitie gestapt en waarom. Het gaat nu om een ja rond watersportcentrum. En de Partij van de Arbeid is voor, dan weet u dat maar vast. Maar we hebben nog wel een hobbel te nemen en die hebben we in de commissie ook eh, aangegeven. En dat gaat voor de Partij van de Arbeid om de bouwhoogte. En laat ik maar met de deur in huis vallen, voorzitter. De Partij van de Arbeid is echt niet blij met de forse bouwhoogtes die in deze selectiecriteria staan. 7 meter tot het stuk van de zuid naar Talassa en zelfs 10 meter hoogte van Talassa tot Rapanui en ik heb begrepen dat 7 meter ongeveer gelijk is aan de watersportvereniging dus ik, dat zou ik begrijpen maar 10 meter dat is best wel een flink stuk er bovenop hoe gaat dat er straks uitzien boven de boulevard voorzitter partij van de arbeid wil niet dat het strand wordt ingebouwd het vrij en open strand daar zijn we trots op en met alle bebouwing die we al hebben... de strandhuisjes, de kansen die er zijn voor ondernemers... moeten we wel met elkaar zorgen dat het vrij en open strand niet in gevaar komt. Want dan raakt het ja, hek van de dam niet helemaal de, de, de juiste term. Afijn, ah, voorzitter. Eh, ik zag net, had ik oogcontact met de, met de portefeuillehouder... maar meneer De Graaf, die verbreekt de verbinding. Ik hoor heel graag... verkeerde kant op, meneer De Graaf. Ik hoor heel graag van de, van de wethouder hoe u dit gaat voorkomen. Want dit is voor ons echt een heel serieus punt. Dank u wel. Dank u wel. Dank u meneer Mevrouw Van der Veld. Ja, dank u wel. Ik kan heel kort zijn. GBZ zal akkoord gaan met dit voorstel. Dank u wel. Fractie Drommel, de heer Drommel. Dank u, vrienden voorzitter. Een heel duidelijk voor... Ging het niet goed? Oh. Een heel Wat duidelijk voorstel. En bij... Het klinkt een beetje raar, maar voor u ken ik niet. U klinkt uh, zoals we u kennen, meneer Drommel. Uh... Oh, nou ja, ik ben, daar, daar ben ik gewoon een beetje raar, kennelijk. Uh, mijn excuses daarvoor al. Uh, ik ben voor dit voorstel. Ik vind het ook een duidelijk voorstel. En ik vind het vooral ook een stap voorwaarts voor onze gemeente, ons strand. En dan in het bijzonder voor de winter winters wanneer we dan toch op strand of op de boulevard lopen en ook vele gasten lopen dan op de boulevard en kijken naar de ruwe zee en dan zie je dan ook de kitesurfers. kortom je ziet alles wat ook de winter als uh, sanford winters biedt maar die uitdaging stopt natuurlijk bij het water en als we dan nu hier de kans krijgen om een topwatersportcentrum te creëren juist ook om die markt die belangengroep ...te faciliteren, dan is dat iets wat we denk ik moeten oppakken... ...en ook meteen vorm en handen en voeten geven. En dat daar ook conferenties en lering en educatie gegeven wordt... ...dat lijkt me evident. Kortom, het wordt één groot experiencecentrum... ...wat er uitstraling heeft, wat ik daar zie... ...wat uitdagend is, wat prachtig mooi is... ...en daar kom ik gelijk op de opmerking van mevrouw Koper van de Partij van de Arbeid... ...en wellicht is dan een piek van 10 meter... Als, als meetpunt, als, als boei, als toch iets om dat te karakteriseren voor het geheel. Helemaal niet zo verkeerd. Het is niet zo dat we een, het geheel met hoog podium in totaliteit van 10 meter een kolosje zetten. Nee, we zetten daar een kenmerkend punt op. Wellicht, ik loop er al op vooruit, maar ik zie me dat uh, dat gebeuren met de tijd. Of een, um, ja, een ander meetpunt waar ook bij wedstrijden mee kunnen bijgehouden worden. Kortom, het totaal wordt dan een beeld... ...waar die 10 meter een hele andere situatie wordt als een flatgebouw van 10 meter hoog. Kortom, ik vind het een, een nieuw paperdal aan zee. Ik vind het mooi, ik vind het een uitdaging en ik sta helemaal achter dit geheel. En ook als ik dan lees hoe groot de betrokkenheid is geweest van de stakeholders, van het strand. Kortom, ook van iedereen. En daar ook bij uh, Twijsta en Gudde bij betrokken is. Het is niet gewoon een uh, wethouder die... ...met groot enthousiasme zelf alleen naar de gang is gegaan. Kortom, iedereen is erbij betrokken en ik. Ik zie een interruptie van mevrouw Koper, meneer Dommel. Dank u. Ja, ik zou graag meneer Drommel vragen het betoog over de 10 meter. Uh, mijn betoog gaat over uh, uh, het feit dat we het vrij en open strand nog zoveel mogelijk uh, moeten behouden. Herkent u dat? Meneer Drommel? Dank u voorzitter. Ik herken het niet alleen, ik ben het nog met u eens ook. Ik, ik vind het gewoon dat u daarin helemaal volmondig gelijk hebt. Maar als u dan schetst dat u 10 meter te hoog vindt, dan kan ik me daar ook iets bij voorstellen. Maar ik kan me ook bij voorstellen dat 10 meter bestaat uit een klein opbouwtje op het geheel. En dat moet naar mijn gevoel juist ook bij zo'n watersportcentrum noodzakelijk zijn. Je krijgt waarschijnlijk wedstrijden straks en dan krijg je op een hoger punt noodzakelijk meetpunt. Je krijgt een, ja, maar zeggen, een kraaiennest daarbovenop. En dat moet denk ik toch kunnen. Dat heb ik bedoeld. En wat u zegt, van het moet niet dichtgebouwd worden op strand. daar ben ik roeren met u eens. Kortom voorzitter, ik vind het een mooie uitdaging voor ons, voor het dorp, voor ons allemaal en ik steun dit van harte. Dank u. Dank u wel. Het woord is aan de portefeuillehouder. Dat is mevrouw Verheij. Dank u wel, voorzitter. Ik beluister brede steun voor een jaar rond watersportcentrum... En dat is hartstikke mooi, want dat is zo belangrijk voor de toekomst van Zandvoort en de doorontwikkeling van Zandvoort. En daarom ben ik ook blij dat ik eh, nou ja, instemmende geluiden hoor met een aantal kanttekeningen en opmerkingen. En voor de goede orde, ik houd het wel vanavond sec bij het agendapunt wat nu besproken wordt, namelijk het watersportcentrum. Um, er is een aantal zaken um, gezegd, um, geen participatie, geen gelijke kansen, uh, et cetera. Ik denk dat de brief van de strandpachters, zoals die is uitgegaan, maar ook is er nog een brief verstuurd namens de spot, voor zich spreekt. Zij kunnen zich niet alleen vinden in het jaar rond Watersportcentrum, maar zijn het ook eens met deze werkwijze en procedure. Daarnaast eh, vroeg het CDA specifiek van het, het wordt toch geen conferentieoord. Dat wordt het niet. Het is een jaar rond watersportcentrum, waar gelegenheid is om conferenties te organiseren, maar wel ten behoeve van de watersport. Dus niet eh, nou ja, voor losstaande Kamer, of andere activiteiten. Ja, voorzitter, nog even aan de wet houden dan. En uh, in uh, vervolg ook van mevrouw Koper. Uh, die woorden steun ik van harte. Uh, de... de ...paviljoenhouders of zeg maar het bestuur van de stichting van strandpachters... ...die zegt voor zover de toetsing en ook de borging van de aangegeven kaders... ...dus dat betekent ook alle hoogtes, nog niet staan opgenomen in het omgevings- en of bestemmingsplan... ...gaan wij ervan uit dat dit alsnog zal plaatsvinden. Dus dat houdt wel in dat zij ervan uitgaan dat er eh, drie hoog gebouwd gaat worden. Is dat ook het beeld van de wethouder? De portefeuillehouder... Dank u wel, voorzitter. Dat hangt af uiteraard uiteindelijk van de plannen die worden ingediend. Uh, het is een ruimte die wordt geboden, maar het is geen uh, zekerheid of garantie... Uh, dat het ook 10 meter wordt. Wij hebben die ruimte uh, willen bieden. Uh, ook omdat er echt een, een gebouw met, uh, ja, met, met een beetje smoel mag uh, komen te staan. Maar ik, ik beluister ook de zorgen die nou ja, u uit, maar die mevrouw Koper in eerste instantie heeft geuit. En waar ook uh, meneer Drommel uh, zijn zorg over heeft. Interruptie de Kamer. Ja voorzitter, als de wethouder die ruimte biedt, en het is een uh, prijsvraag. Uh, we hebben nog uh, zeg maar de watertoren nog dicht bij ons. Uh, en uh, na de hand komt ze erop terug dat die hoogte niet mag. Dan kan het wel eens een juridisch conflict worden. Dus ik zou haar toch willen vragen om helder dan als kader aan te geven wat wel en wat niet kan qua hoogte en bestemmingsplan. Mevrouw Verheer. De kaders voor een jaar rond watersportcentrum zijn opgenomen in een selectiecriteria. We vragen daar op voorhand ook instemming voor. En ten aanzien van het bestemmingsplan is er op dit moment geen ruimte in het huidige bestemmingsplan uh, voor een extra jaar rond paviljoen. Die ruimte is er niet. Uh, niet voor een jaar rond watersportcentrum, maar ook niet voor de andere. De heer Kramer. Ja voorzitter, dan klopt toch de uitgangspunt van de prijsvraag niet... U geeft een prijsvraag en ze mogen tot drie hoog. Ze mogen op een andere locatie tot twee hoog. En u zegt nee, het mag niet, want het mag niet binnen het bestemmingsplan. Ik ben even het kwijt. De wethouder. Zoals u weet eh, hebben wij nu bestemmingsplan Strand en Duin. In bestemmingsplan Strand en Duin zijn eisen opgenomen ten aanzien van... bebouwing op het strand. Wij werken nu aan het omgevingsplan... strand. Daarin zullen de uitkomsten... van het besluit dat u eerder hebt... genomen ten aanzien van... de locatie Rapanui... en Burnies... als ook de uitkomst van deze prijsvraag... meegenomen worden... door middel van een wijzigingsbevoegdheid. De heer Kamer. Dus voorzitter, de wethouder zegt... er mag straks voor... ...drie verdiepingen gebouwd worden. Dat hoor ik nu zeggen, want dat gaat ze straks voorstellen in het nieuwe omgevingsplan. De wethouder. Klopt dat? Nee, dat klopt niet. Omdat ik, meneer Kramer, ik weet nog niet welk plan wordt ingediend. En los van deze selectieprocedure, moeten we ook nog aan allerlei andere regels voldoen... ...zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning. Dus dit is één van de radartjes in dat grotere mechaniek maar niet het enige we hebben ook bijvoorbeeld nog te maken met de keur van rijnland dus de ruimtelijke procedure moet alsnog worden doorlopen zoals we dat eigenlijk doen bij elke bebouwing op het strand de kamer wederom ja voorzitter dan vraag ik nogmaals aan de wethouder wat is dan de waarde van de uitgangspunten van deze prijsvraag met betrekking tot het bestemmingsplan hoogtes breedte rijnland en dergelijke en ik vraag dit omdat ik ...zorg heb over eventuele juridische procedures. De wethouder. Ten aanzien van de juridische procedures... ...daar hebt u ook al een technische vraag over gesteld. Voor uh, de commissiebehandeling heb ik u aangegeven... ...dat we aan deelnemers vragen om in te stemmen met de criteria... ...zoals die zijn voorgesteld. Dus een ieder weet waar ze aan beginnen, om het zo maar te zeggen... die zijn open en transparant aangegeven, die criteria. Dus in ieder weet waaraan uh, ze beginnen. Is dat dan een garantie dat er geen enkele juridische procedure zal worden gevormd? De interruptie nee. bij de heer Kamer, maar dan gaan we ook echt door met de discussie. Dus ik geef u... Nou, voorzitter, zolang ik niet de juiste antwoorden... en zeg maar, allerlei uh, verschillende antwoorden krijg... Zolang het binnen die criteria zijn, nou dat zegt de wethouder. Die criteria in de prijsvraag is drie hoog onder andere. Dus. Tenslotte de wethouder. Meneer Kramer, het slot van uw vorige vraag was... ...ik heb zorg om de juridische procedures. Om eventuele juridische procedures. En dat leg ik u uit. Hoe we dat geborgd hebben. En ik heb u ook gezegd dat er geen garantie is... ...dat niemand ooit een juridische procedure zal starten. Sterker nog, als we er nu één aanwijzen... ...heb je ook kans op een juridische procedure. Want dan kunnen tegenstanders zich daar tegenweren. Nogmaals... In het omgevingsplan strand stellen wij voor om een wijzigingsbevoegdheid op te nemen ten aanzien van een jaar rond watersportcentrum. De selectiecriteria zijn helder, die worden onderschreven ook door de strandwachtersvereniging, dat hebben ze ook op schrift gezet richting u. En als u een jaar rond watersportcentrum wil, dan is dit het voorstel wat nu voor ligt en waar u dus voor of tegen kunt stemmen. Mooier kan ik het op dit moment niet maken. Uh, mevrouw Koper, u had de uw zorg uit... De van de heer Kamer, maar ik... Dan vroeg... nou, had ik uh, gewoon één vraag. Als ik voorstem, dan stem ik dus voor eventueel een paviljoen van Driehoog. De wethouder. Dat is het ultieme maximum op een deel van de boulevard. Ja, dat klopt. Dan stem ik tegen. Ik zie ook een hand van mevrouw Koper en de heer Elgebari. Mevrouw Koper. Ja, ik, zou, ik, ik vind het heel fijn dat andere raadsleden zich bekommeren om de beantwoording op mijn vragen. Maar ik heb liever dat de wethouder door kan gaan met het betoog en mijn vragen kan beantwoorden. Want die heb ik voor rekening gesteld. En ik zou graag willen dat we daar teruggaan. En het debat wat meneer Kramer dan in tweede instantie misschien kan voeren in de tweede ronde. Dank u wel. Heer Elgebari. Ja, voorzitter. Betekent het als wij tegen st zouden stemmen dat we geen watersportcentrum krijgen? De wethouder. Uh, dat klopt, want dan uh, weet ik niet hoe we de procedure verder zouden moeten inrichten om tot een jaar rond watersportcentrum te komen. Ik wil graag uh, door... Ik stel voor met... dat we de wethouder haar betoog laten afmaken en dan straks in tweede termijn kunnen we met elkaar nog verder discussiëren. De wethouder. Ik wil graag reageren, want daar was ik mee bezig. Op mevrouw Koper en haar bijdrage. En de zorg die leeft bij een aantal van u over de hoogte van 10 meter. Ik hecht eraan om even te duiden waar die 10 meter vandaan komt. Dat is de. Het voorstel is om dat niet overal toe te staan, maar inderdaad op het noordelijk deel. En we hebben daarbij gekeken ook naar bebouwing in de omgeving of het zou passen. Maar het moet wel echt van toegevoegde waarde zijn. En ik begrijp uw zorg. En als het u comfort biedt, zou ik willen voorstellen om een extra processtap in te bouwen dat het Q-team nog een extra ons kwaliteitsteam kust. Voluit uh, Nog een extra toets verricht om te kijken... is dit werkelijk noodzakelijk? Uh, is dit van toegevoegde waarde? cetera? En ik hoop dat daarmee uw zorgen uh, weggenomen zijn. Meneer um... Deen. Ja, dank u voorzitter. Ja, met die criteria scheppen we natuurlijk toch wel bepaalde verwachtingen. Is het dan niet handig als we gewoon die drie -hoog variant er eruit halen? Dan ben je alles voor. De wethouder... Dat, eh, nogmaals, hè, de reden dat we dat doen... omdat we het ook een kans willen... we willen niet, ja, hoe zeg ik dat nou netjes... een eenvoudig eh, gebouwtje. Het moet echt een markant gebouw zijn... met toegevoegde waarden. Wellicht kent u wel de afbeeldingen ook... van het watersportcentrum in Castricum. Een gebouw met smoel. Maar je moet ook bepaalde aspecten als veiligheid... of een kraaienest, zoals meneer Drommel dat noemde... Eh, kunnen herbergen of kunnen huisvesten. En dat belang van een nou, waanzinnig gaaf... Duurzaam, mooi, jaar rond watersportcentrum. Als we dat willen, nou ja, dan moeten we misschien op een beperkte plek. En nogmaals, hè, niet drie volledige lagen, maar een terugliggende laag of een accent tot 10 meter uh, toestaan. Maar ik hoor ook wat mevrouw Koper zegt. Dus daarom zeg ik, als het u comfort geeft, dan uh, doen we, bouwen we een extra processtap in. En doen we daar nog een extra toets op, op dat het inderdaad voldoet uh, aan alle criteria dat was het uh, ja voorzitter ik uh, ik geloof uh, van wel dank, dank u, wel. u wel dan ga ik voor de tweede termijn het rijtje weer af ik begin bij de kamer voorzitter van de mag lopen. de voorzitter van orde doen ik zou heel Koper. Graag, ik zou heel graag even willen schorsen dank u wel hoe lang heeft u nodig vijf minuten v vijf minuten schorsing ik schors de vergadering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 Sympathy, I hope you can show me If you wanna go, then I'll be so lonely If you're leaving, baby, let me down slowly Let me down, down, let me down, down Let me down, let me down, down, let me down, down Let me down, down, let me down. if you wanna go, then I'll be so lonely If you're leaving, baby, let me down slowly Cold skin, drag my feet on the tile As I'm walking down the corridor Of your golden brace, so please, please. Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. Let down slowly, let me down down, let me down down, let me down, down let me down, down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you leave baby, let me down slowly. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you leave baby, let me down slowly. Is alleen de heer Stefan nog en even kijken wie zit er achter. De heer van Marlen, die staat daar nog. Nou, oh, de heer Hendricks blijft wennen nog steeds met de schoolbankopstelling. Ik heropen de vergadering en uh, de heer of sorry, mevrouw Koper um, had verzocht om een schorsing. Dat betekent dat u als eerste het woord krijgt. Mevrouw Koper. Geniet er maar van dat er een aantal vrouwen in de raad zitten vandaag. Volgende keer kan dat wel eens minder worden. Uh, voorzitter, dank u wel. Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook even een sanitaire st stop te maken. Dus, maar waarvoor ik wilde schorsen was de opmerking van de wethouder toen het ging om uh, Castricum. En ik heb even de tijd genomen om dat te bekijken. Dank u wel. Uh, Dank u wel. Ben ik meteen voor de tweede ronde? Nee? Nee, Dan ik loop ik even het rijtje gewoon weer in de volgorde af. Dus ik begin bij de heer Kramer van de OPZ. Ja, voorzitter. De wethouder geeft tegenstrijdig antwoorden. En ja, ik wil het hier maar bij laten. Jammer. Dank u wel. D66, de heer Van Marlen. Ja, dank u. De wethouder geeft consequente antwoorden, dus uh, dat lijkt me uitstekend. De hoogte, en dat, die discussie sluit ik me aan uh, bij de heer Drommel. Uitstel lijkt ons uh, verschrikkelijk. We kijken nou hopelijk uh, naar mogelijkheden om uh, het wel te re realiseren. Blij dat de investeerders zijn en dat ze volhouden om een dergelijk centrum te bouwen. Papendal aan Zee, een prachtige naam. Volgens mij nog verzonnen door oud-wethouder Karpers. Het lijkt ons gereed voor realisatie en ik hoop dat we... Dit met z'n allen kunnen gaan doen. En nogmaals, de strandpachters zijn allemaal akkoord. Dus huppakee. De VVD, de heer Hendricks. Dank voorzitter. Ik heb niet veel toe te voegen aan wat ik in eerste termijn zei. Uh, ik ben het eens met wat de heer Van Marlen uh, zei. Dat uitstel uh, verschrikkelijk is. En toch, daarom doet het me ook pijn dat, ik, uh, dat wij als VVD tegen dit voorstel stemmen. Want we steunen de ambitie voor een jaar rond watersportcentrum. Maar niet van 10 meter hoog en niet op deze manier. Dank u wel voorzitter. Dank u wel. Ik kijk naar het CDA. Ik zie dat de heer Stefan nog niet terug is. Ik geef het woord aan de heer Metters. Ja, dank u voorzitter. Het is voor heel belangrijk. Aan de slag weer. Dank u wel. PVV, de heer Deen. Ja voorzitter, heel belangrijk voor Zandvoort maar op, op dit moment en op deze wijze uh, te verwarrend en uh, wellicht uh, biedt dit ook te veel ja, onzekerheid en uh, gevaar richting uh, bouwhoogtes bij andere paviljoens. Dat is wat ik een beetje, waar ik een beetje angst voor heb. Dank u. Dank u wel. GroenLinks, de heer Algebani. Ja, voorzitter. Uh, wat mij betreft wind in de zeilen, wind in de kite. Uh, laten we deze durfsport uh, lekker uh, aanpakken. En dat iets durven als gemeente. Ik denk dat de gemeente toe is aan, uh, aan wat meer lef en wat meer durf. En aan dit soort projecten. Dank u wel, voorzitter. Partij van de Arbeid, mevrouw Koper. Ja, dank u wel voorzitter. Nou, het was voor mij even lastig om de informatie te filteren, maar ik heb dankzij de laatste opmerking van de wethouder een goed beeld gekregen van de werkelijkheid en ik wil even toetsen of ik dat goed uh, heb begrepen. Dus als ik het ook zie, zoals bij Kastricum is, en als ik de wethouder goed heb beluister, dan gaat het om het gebied in Noord waar die 10 meter uh, uh, voorgesteld wordt, dan gaat het om een accent, eventueel, en dat zie ik nu ook op deze foto's goed terug. En ik hoor de wethouder zeggen dat als het gaat ...om de inpassing in de omgeving, het kwaliteitsteam KUS daarbij betrokken wordt. Als ik dat goed heb begrepen, dan ben ik gerustgesteld dat de strand niet volgebouwd wordt... ...en dat er alle ruimte is om daar een prachtig watersportcentrum te... Um te plaatsen Ik zie de wethouder knikken, maar ik hoor het zo direct graag nog even terug. Dank u wel. Dat zullen wij horen in de tweede termijn van de wethouder. Dan ga ik naar GBZ, mevrouw Van der Veld. Ja, ik gaf in eerste termijn al aan uh, dat GBZ voor zal stemmen. Maar ik hoor net ook een aantal dingen hier uh, in de zaal... waarvan ik denk, jongens, jongens... Um, de PVV die maakt zich bijvoorbeeld zorgen over de andere paviljoens, Maar het gaat hier niet om een strandpaviljoen, Het gaat hier om een watersportcentrum. De reddingsbrigade-posten zijn ook allebei hoger dan de strandpaviljoens. Hetzelfde geldt inderdaad ook voor het watersportcentrum wat we al hebben. He, de, de, de vereniging. Ik, ik zie die zorgen totaal anders. Ik zie alleen maar in dat je wel iets op hoogte moet hebben. Wil je daar leuke wedstrijden gaan houden, dan moet, dat moet goed bekeken kunnen worden. En dat kan niet vanaf het strand, dat moet vanaf een bepaalde hoogte. En ik begrijp de zorgen aan de ene kant wel. Maar aan de andere kant totaal niet. Want we gaan niet over paviljoens. En uh, er is heel duidelijk naar voren gekomen dat het absoluut geen paviljoenfunctie mag hebben. Maar dat het echt bedoeld is voor de watersport. Dus ja, ik begrijp die zorgen echt niet. Ten slotte de heer Brommel. Dank u voorzitter. Juist ook wat de, voorzitter, wat de wethouder stelt van... Oh een extra blik, een extra filter van een kwaliteitsteam Kust. Dat is natuurlijk een gigantisch prachtig mooie handreiking, denk ik voor de mensen, voor de mensen die zich enigszins zorgen maken doordat er een te grote kolos komt. Maar dat er juist nu iets uitdagends, iets spits, iets vrolijks. En ook zeker een Papendal-achtig komt wat in Zandvoort past. Dus ik ben heel erg trots en ook blij dat deze wethouder met zo'n extra filter komt. En ik vind het een stabiele en een extra en een fijne zekerheid. Dank u voorzitter. U proeft mijn enthousiasme en dat blijft ook. Ik zie een interruptie van de heer Bouwer-Wilson. Het is geen interruptie, ik wou graag het woord. Van de fractie van OPZ is al aan het woord geweest. Het is geen commissievergadering, eh, voorzitter. Nou, u mag wat mij betreft het woord, maar. U um, mag het woord, uh, dat, hoop is hier dat, u, uh, dat u nog iets toe te voegen heeft. En... Nou, dat hoop en ik wel. <laughs> U heeft het woord, meneer Bouwer-Wilson. Dank u vriendelijk, voorzitter. Het is namelijk zo dat ik wil toch graag een opmerking maken. Er zijn namelijk vanavond verschillende opmerkingen gemaakt over het participatieproces. En we hebben heel duidelijk gehoord van het bewonersplatform Leefbare Kust... dat zij sinds 2019 niet meer betrokken zijn bij het participatieproces. Dit betekent dat het voorstel wat er nu ligt... is afgekaart met de belangengroep die ontzettend eens is met het voorstel. Rara, hoe zou dat nou komen? Het komt namelijk gewoon uit hun koker. En ik vind het op het moment dat je dus zaken onderneemt... Die mogelijk strijdig zijn met de belangen van een andere groep mensen, en die zet je buitenspel omdat je niet meer met hun ontspiening terms bent, of in ieder geval het participatieproces niet met hun het woord gezet, dan vind ik dat je een foute beslissing neemt op het moment dat je afgaat op alleen maar het voorstel van een wat met een doelgroep eh, is afgestemd. En eh, daarnaast is het zo dat ik grote zorgen heb, heb over de presidentwerking die hiervan uitgaat, want dat hebben wij in het verleden al eens een keertje meegemaakt, toen we van een 450 kubieke meter gingen naar 700 vierkante meter. Toen was het ook om binnen de kortste keren dat iedereen zei, ja dat willen wij ook. Nou dat staat u, zich ook, te, dat staat u ook te wachten op het moment dat u hiermee akkoord gaat. En eh, wij vinden, ik vind in ieder geval, het ben van mening dat op het moment dat je met een participatie. ...tegen dat proces ineens een hele andere kant kunt inslaan zonder dat met degene met wie je in eerste instantie hebt gesproken dat uh, dat niet, niet meer met hen doet. Ik vind dat niet kunnen en daar wil ik heel duidelijk melding van maken. Dank u wel. Dank u wel. Ik geef het woord aan de wethouder, de heer Herms. Zie ik. Ja, voorzitter, ik merk, ik merk dat er veel emotie zit bij de heer bouwberg wilson als het gaat om de BLK. Maar ik zou graag even willen weten um, hoe hij weet dat de BLK buitenspel is gezet. Dat is de vraag aan hem en ook aan de wethouder of dat daadwerkelijk het geval is. Want de heer bouwberg wilson ik, ik vind dat soort suggesties altijd wel lastig, uh, voorzitter. Het is ook lastig staan, van dat is van horen zeggen en dat weet ik dus niet. Nee, voorzitter, het ligt vast. Wie heeft een inspreknotitie gekregen en die heeft de heer Helmsen kennelijk gemist. Hm. Misschien dat de wethouder hier ook nog een... Uh... Uh, helderheid in kan verschaffen. Ik zie ook nog een interruptie van de heer Mettes. Ja, ik was in de gelegenheid voorzitter om de commissievergadering thuis uh, te volgen... En ik heb aantekeningen gemaakt. Als het gaat wat de heer bouwberg Wilson zegt... is de heer Korper, die ik hoog heb staan op dit gebied... in zijn bijdrage aan participatie... heeft hij een uitspraak gedaan... dat hij zich niet uitlaat over deze prijsvraag. Hij heeft alleen wel niet gemaakt van het feit... dat hij op een gegeven moment niet meer betrokken geweest is... bij de gesprekken. Maar hij heeft er geen uitspraak over gedaan. Dat kunt u absoluut nalezen, meneer bouwberg Wilson. Dank u wel. Ik ga naar de wethouder. Voorzitter. Ik, ja, het eerbouw... wordt mij iets in de schoenen geschoven dat ik gezegd zou hebben. Uh, wat ik niet heb gezegd. Ik heb alleen niet gezegd over het participatieproces. Dank u. Dank u wel. De wethouder. Ja, dank u wel uh, voorzitter. Om meteen bij dit punt uh, te beginnen. Ik denk... Uh, dat de heer Korper heel duidelijk is geweest... in zijn uh, inspreekbijdrage twee weken terug. Hij heeft gezegd dat er geparticipeerd is... over het jaar rond watersportcentrum. Zoals u ook hebt kunnen lezen in de verslagen... was er een eenduidig advies... dat men voor een jaar rond watersportcentrum was... en ook voor een open selectiecriteria. En ik herken me niet uh, in termen als... Uh, niet, uh, dat we niet on speaking terms of iets dergelijks uh, zouden zijn. Daarnaast uh, vroeg mevrouw... Mevrouw Koper, nog een uh, bevestiging van de extra toets uh, door het kwaliteitsteam Kust. Uh, bij deze bevestig ik dat. En uh, voorzitter, verder um, is het uh, is het uh, is denk ik alles gezegd. Dank u wel. Dan gaan we nu over tot stemming. Meneer Bouwburg wilson Ja voorzitter, ik wil eventjes de wethouder wijzen op de volgende zinsneden uit inspraaknotitie van de heer Korpers namens de BLK. De laatste deelname aan dit proces door het BLK dateert van 2 oktober 2019. Het BLK kan dus niet gezien worden als een van de deelnemende partijen bij de standkoming van deze wedstrijd. Dank u wel. Dank u wel. Ik kijk nog even naar rechts. Er is dus geen behoefte om hierop te reageren. Dan ga ik nu over tot stemming van dit voorstel. Voorzitter. Oh, ik zie nog een interruptie van de heer Hendricks. Ja, het, de mevrouw Koper stelde ook nog een vraag over de bouwhoogte. En dat die inderdaad net zoals in Castingham dan een, een accent uh, zou zijn, die 10 uh, meter. Ik heb het antwoord van de wethouder op die vraag denk ik gemist. En ik ben daar ook wel nieuwsgierig naar. De wethouder. Het klopt dat het gaat om een accent of een terugliggende uh, bouwlaag. Dat staat ook expliciet in de criteria. En weet de wethouder toevallig uit hoofd waar? Alsjeblieft via de voorzitter spreken. Dank, sorry voorzitter. Dank voorzitter. Mag ik het woord? U krijgt het woord. Dank u wel. Uh, kan de wethouder misschien uitleggen waar dat staat? Want ik zie bij die criteria alleen staan een max bouwhoogte van 10 meter. Niet een max accent of een maximale paal of een kraaiennest of hoe de wethouder dat net ook noemde. Ik zie gewoon staan maximale bouwhoogte van 10 meter. Voorzitter, meneer Hendricks. Misschien kan ik helpen. Ik zie namelijk op pagina 10 zie ik Criterium 6 staan over de bouwhoogte. En ik denk dat dat degene is waar de wethouder naar verwijst. Maar ik zie daar niet staan dat er een accent is van 10 meter hoog. Ik zie daar staan een max bouwhoogte van 10 meter hoog. Maar u heeft de wethouder expliciet uh, een toezegging horen ja, doen. Ja. Um, maar... Dus dat is vastgelegd. Ik kijk nog even naar rechts. U bent daar helder in geweest. Ja, dat, dat vind ik ook. Maar er staat met een accent... zijnde een kap en of een ondergeschikte derde bouwlaag. En een maximale... Ja, dus het, het totaal... het totaal max 10. Dus inclusief dat accent... wat in de frase daarvoor staat. Volgens mij is daarmee helder antwoord gegeven. We gaan over tot stemming. Wie is voor dit voorstel? Dat zijn de fracties van Partij van de Arbeid, CDA, GroenLinks, D66, GBZ en de fractie Drommel. Wie is tegen dit voorstel? Dat zijn de fracties van de PVV, de OPZ en de VVD. Daarmee is het voorstel aangenomen met 9 tegen 8. Dank u wel. Dan komen we bij 10 aanpassing rijrichting Paulus Loods. De raad wordt voorgesteld de rijrichting voor auto's op de boulevard Paulus Loods. ...in de Brede -Rode Straat en in de straat in stand te houden... ...en om fietsers in twee richtingen toe te staan... ...na de voltooiing van de herinrichting Boulevard Paulus Lood. Um, er zijn geen amendementen of moties aangekondigd... ...dus ik ga even the other way around en ik begin bij de heer Drommel. Voorzitter, ik ben gauw klaar. Ik ben het eens met het voorstel. GBZ. Dank u wel. Uh, het zal u niet verbazen. Gbz is tegen dit voorstel. En dat heeft alles te maken met de verkeersveiligheid al daar. Uh, ik sta daar niet alleen in. Uh, de Fietsersbond die zegt het ook. En er zijn uh, meerdere redenen om het niet te willen. En uh, Gbz uh, wil geen vieze handen hebben. Dus uh, wij zullen tegenstemmen. En met vieze handen bedoel ik dat als daar ongevallen gebeuren... dat het in ieder geval niet gezegd kan worden... dat geven GBZ uh, daar uh, mee... Heer Kamer. Voorzitter, dat kan je toch niet zeggen? Ik geef uh, m, m, m, ik nou, mevrouw he? Van der Veld dat ik dit Volgens ook een suggestie... Gij, zit ik hier, mevrouw mevrouw de Van der Veld, vaste we hebben deze rug. discussie en. eerder gehad in deze zaal. Het spijt me, maar uh, iedereen uh, stemt naar eer en geweten... en zonder enige bedoeling om daar welk ongeluk dan ook te faciliteren. Dus ik... Uh, ja. Ik zeg alleen dat ik, en dus GBZ, absoluut die situatie willen voorkomen. En dat wij niet de schuld willen krijgen, mocht er een ongeval gebeuren. Ik ben, wat is daar verkeerd? ik ben helder in wat ik gezegd heb. De heer okay. Deen? Ja, daarmee impliceert mevrouw Van der Veld dat de rest die eventueel voor het voorstel is... dat dus wel, uh, wel goed vindt dat er ongelukken zouden gebeuren. Dat is toch een rare gedachtegang. En daar werp ik mij ook verder van. De heer Metters. Ja, uh, wat de heer Deen nu, nu slaat helemaal uh, nergens op, dat is een beetje, een beetje flauw. Natuurlijk uh, spreekt wel uh, niet namens mij, dat is heel duidelijk voor iedereen die hier zit volgens mij, behalve voor de heer Deen kennelijk. Tum. Goed, ik ben ook helder geweest en ik verzoek u om inderdaad deze discussie ook, ook wederom deze discussie netjes en oprecht met elkaar te voeren. Um, over dit onderwerp is al heel lang en heel veel gesproken. Dus dan kom ik bij de fractie van de Partij van de Arbeid. Partij van de Arbeid is voor het voorstel, voor, voorzitter. Dank u wel. GroenLinks. Voorzitter, ik ben als een pauzo trots op de boulevard die er nu aan het, aan het komen is... We hebben heel veel onderzoeken gedaan. Uit die onderzoeken blijkt dat het veilig is. Wat GroenLinks betreft zo snel mogelijk doorgaan met deze vergadering. Dank u wel. PVV. Ja voorzitter, we zijn feitelijk dus weer terug bij de situatie van begin vorig jaar. En daar waren wij voor. Dus ja, daar zijn we nog steeds. Dank u wel. CDA de heer Metters. Wij zijn voor. Dank u wel. Dan ga ik naar de VVD. Ja, voorzitter. Uh, net zoals in juni uh, zijn wij nog steeds uh, voor dit voorstel. Dank u wel. D60. Wij zijn voor dit voorstel, uh, voorzitter. Dank u wel. OPZ. Voor ons was het al uh, een hamerstuk. Dank u wel. Ik kijk nog even naar de portefeuillehouder, de heer Van. Nee, ik wil u hartelijk danken voor het vertrouwen. We gaan er uh, flink mee door. Dank u wel. Dank u wel. Kan ik er gevoelig van uitgaan dat u geen behoefte heeft aan een tweede termijn. Dat betekent dat we over dit onderwerp kunnen stemmen. Wie is voor dit voorstel? Dat zijn de fracties van CDA, Partij van de Arbeid, OPZ, VVD, D66, GroenLinks, PVV en de fractie Drommel. Wie is tegen dit voorstel? Dat is de fractie van GBZ. Dat betekent dat het voorstel met 16 tegen 1 is aangenomen. Dank u wel. Dan komen we bij punt 11, stedenbouwkundig programma van IJssel Keuridex. Portefeuillehouder wist die is de heer Bluis. Aan de raad wordt voorgesteld het stedenbouwkundig programma van IJssel Keuridex vast te stellen. En om in te stemmen met het overnemen van de aan te leggen openbare ruimte onder de voorwaarden dat de kosten daarvan op het project zullen worden verhaald. Ik ga in het midden beginnen en ik start bij de fractie van de PVV. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik, ik vind het wat, wat lastig gezien de mededeling van, van de heer Bluis. Um, en in hoeverre dat, uh, zeg maar nog, dit raadstuk um, kan beïnvloeden. Dus ik, ik wacht nog even de, de discussie af en uh, de antwoorden van de heer Bluis op de vragen die aan het begin van deze vergadering gesteld zijn, maar die we hebben moeten verplaatsen naar het agendapunt. Dus ik, ik wil toch nog wat meer informatie hebben um, voor wij hier een, uh, een duidelijk standpunt in, ge in, uh, in kunnen geven. En wat, dat vind ik overigens wel uh, ja, niet, niet echt prettig, omdat je bereidt je voor op een bepaald stuk. En feitelijk had ik hier gewoon staan uh, akkoord, hè, want dat is natuurlijk een